Over het verschil van mening dat tussen mede-onderhandelaar Klink en Verhagen bestond... ...zij Bleker dat Klink iets meer ruimte wil om typische CDA-punten tijdens de onderhandelingen in te brengen. De gemeente Edam-Volendam heeft alle ouders van 15 tot 19-jarigen een gratis drugstest gestuurd. Bij de speekseltest zit een brief met tips en doorverwijzingen voor de ouders... ...en een retour voor mensen die de test niet willen gebruiken. De gemeente Edam-Volendam is al een tijd bezig het drugsgebruik van jongeren te ontmoedigen. Van de drugstest moet een preventieve werking uitgaan. Cubanen krijgen voortaan geen goedkope sigaretten meer van de staat. Met de ingang van september wordt de maandelijkse toelage van vier pakjes per persoon geschrapt. Sigaretten zijn geen basisbehoefte, heeft de regering in Havana bekendgemaakt. De maatregel geldt voor Cubanen van 55 jaar en ouder. Jongeren kregen al langer geen goedkope sigaretten meer. Iedere maand kunnen inwoners van Cuba een pakket goedkope levensmiddelen krijgen die door de staat worden gesubsidieerd. Om te bezuinigen had de regering dit jaar erten, aardappelen en suiker al uit het pakket gehaald. Dat nu ook de sigaretten verdwijnen is voor arme Cubanen een tegenvaller. Ze verkochten ze vaak om iets bij te verdienen. Het weer nog in de nacht en ochtend veel regen. In de middag buien met kans op onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 1 oh, uur met jou is vijf kwartier, we staan samen stijl, de trein, ik het station, we staan jij bent de, aan de regen, ik de ton. jij staan bent de, aan de kerst, ik de bonbon, we staan jij aan bent de ruts, ik de cocoon, ik staan ben het zakje, stel. jij de thee, ik ben de kaas, jij de soufflé,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 Worden we wereld beroemd mee Dan maken we nog meer van dit soort dingen We zingen over de wereld Dan kunnen we een en een jaar. Nou, een villa jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Dat nou, is duur Nou ja, hè ja, man Zit er meer in een romantje duet. Het? Nou, ik vind het toch wel belangrijk Sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind je ik nou ben heel belachelijk. Wij zijn Jeetje, het varken nou en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat toch helemaal niet? en een vries. Kom mijn handen Jij geld. bent het schrikdraad waarop ik piens. Ik ben de, ik ook, ik ben de kip, jij bent nou, de nou, gril. staan in koffie. Ik ben de paus, ben smaak, jij okay. bent de vil. De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 It's just a silly face Zie FM, al twintig jaar, live in Zandvoort. Let's have En jij bent erbij. Sparing at a maple leaf. In een on the mother tree I Zet to myself we all lost touch favorite fruit is chocolate cup and cherry and see this watermelon oh nothing from the ground is good enough body rise Of the earth, the sun was just yellow energy. It was a living promised land, even over fields of sand. She just.